en het gaat eigenlijk over, en dat is wat je daar voelt in Vindhoorn, dat je goed bent zoals je bent en dat je prachtig bent zoals je bent. Mooi.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 ...and a dedicated team at Culloden House in Fintorn... ...at the northeast of Scotland. Thank you. I yeah. shall translate it for the Dutch listeners. Uh, Fintorn Flower essences. dat zijn uh, op de hand samengestelde elixirs... ...die worden gemaakt uit de bloemen die in een liefdevolle omgeving... ...daar in Fintorn gekweekt worden. Het is net buiten het, uh, het gebiedje van Fintorn zelf. Er staat een heel groot landhuis en daar woont dus die Marion...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 een showroom voor themselves, mm -hmm. so it's nice to have that uniqueness yeah. for people as well. Yeah, nou, lieve luisterers, het is echt een unieke plek in Haarlem in de kleine Houtstraat. Beslist het kijken van uh, het moeite van het kijken waard. Zou je je site willen noemen? Mijn um, website is uh, www.davidsinhaarlem.nl Dus www.davidsinhaarlem.nl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 Christ in you, I'm gonna look twice at you, until I see the Christ in you. to the end.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 Wilt u zich opgeven voor een lezing of informatie verstrekken? Kijk dan op onze site www.inspiratieradio.nl Daar kunt u allerlei informatie vinden over hetgeen ik net ook verteld heb. Ik ga mijn gasten bedanken. De gasten van vanavond waren Danielle Nol en David Terrell. Dank jullie wel voor het hier zijn. Heel erg gedaan. Ik vond het erg leuk, erg inspirerend ook. Maar ja, het kan ook niet anders met zulke gasten en met zo'n onderwerp. Dus dat... Uh...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 wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik hart met het NOS Journaal. Op een Australisch eiland zijn zeker 27 asielzoekers omgekomen nadat hun schip op de rotsen was stukgeslagen. De vluchtelingen waren van Indonesië op weg naar Christmas Island. Er waren waarschijnlijk rond de 70 mensen aan boord. Er konden 42 mensen uit zee worden gehaald. Een paar asielzoekers worden nog vermist. De asielzoekers zijn waarschijnlijk Irakezen. In Iran zijn bij een aanslag zeker 38 mensen omgekomen. Staatspersbureau meldt dat het gaat om een dubbele zelfmoordaanslag. Doelwit was een moskee in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Pakistan. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt. In een groot deel van Europa wordt vandaag gestaakt. In onder meer Griekenland, Frankrijk, Denemarken en Tsjechië... zijn demonstraties tegen de bezuinigingen van de overheid. Ook in Brussel wordt gedemonstreerd. Morgen praten de Europese leiders daar over een structurele aanpak van de schuldencrisis. De vakbonden eisen dat de lonen en de sociale zekerheid ongemoeid worden gelaten. In Nederland wordt gestaakt bij drie distributiecentra van Albert Heijn en bij TNT. Door ongelukken op diverse plekken stonden er vanmorgen veel meer files dan normaal, zo'n 400 kilometer. Op de A2 bij Vianen botste een bus van Arriva op vier auto's. Vier mensen raakten gewond. Op de A16 bij Rotterdam botsten vijf auto's en een vrachtwagen op elkaar. En op diverse plekken in Noord-Holland waren er ongevallen door gladheid. Op het strand van Terschelling is vannacht een lichaam aangespoeld. Mogelijk is het een van de twee vissers die sinds gisteren worden vermist. Gisterochtend sloeg voor de kust van Terschelling een visserschip om. Eén drenkeling werd gered. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis in Leerwaarde. Het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt en droog. In het oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt en vlak aan zee rond 5 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en dan gaat het licht vriezen. Vannacht mogelijk regen met kans op ijzel.